We zien om ons heen in de christelijke wereld dat er veel uh, verschillende meningen en opvattingen zijn over leerstellingen en over verschillende ideeën, filosofieën, et cetera. Vele afsplitsingen van splitsingen in de hele wereld. Dat is opmerkelijk, want er is één groot goed dat zij wel in overeenstemming lijken te hebben, namelijk het feit dat de wet weggedaan is. Het lijken de meeste christelijke denominaties wel mee eens te zijn. En dan zeggen ze van, wat Paulus heeft gezegd toen hij zei, ja de wet is eigenlijk aan het kruis genageld. Het klinkt heel erg religieus, maar of het wel klopt weet ik niet. Dus in het traditionele christendom is dit iets wat eigenlijk wat ze in overeenstemming hebben met elkaar. Die afgeschafte wet. En die afgeschafte wet dat is misschien een onderwerp wat in de Messiaanse beweging misschien eerder wat verdeeldheid teweeg brengt. Als je kijkt om je heen dan kan ik... Grofweg drie gedachtenstromen samenvatten die ik om me heen zie. Dat zijn de volgende drie. De genade is groter dan de wet. Dat is de eerste gedachtenstroom die je voorbij ziet. Het houden van de wet voegt niks toe, het heeft geen zin. En een argument dat daarvoor gebruikt wordt, is onder andere, op de gelaten 2 vers 21, daar staat, ik verwerp Gods genade niet, als we door de wet rechtvaardig zouden kunnen worden, zou Christus voor niets gestorven zijn. Dus dat is één gedachtegang die, die er heerst. De andere gedachtegang staat daar recht tegenover. En dat is de stelling dat de wet volledig 100% van kracht is en van toepassing is. En daar wordt dan Matthäus 5, vers 17 onder andere voor gebruikt. Dat zijn de woorden van onze Heer. En die schrijft en die zegt, denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Ik verzeker jullie, zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, jota moet ik zeggen jota, elke titel in de wet van kracht doordat alles gebeurd zal zijn. Tweede gedachtegang. Derde gedachtegang is, de wet is voor, een, voor het grootste gedeelte nog van toepassing maar er zitten wat aanwijzingen of aanpassingen op. Een aantal zaken zijn vervuld ze zijn geactualiseerd, ze zijn gemoderniseerd en als argumentatie daarvoor zou je kunnen aandragen het voorbeeld van het offer van het Peezach-plan. De Torah leert ons dat we op de tiende van de maand van de eerste maand van het nieuwe jaar per gezin een lammetje apart moeten zetten welke vervolgens op de veertiende van diezelfde maand geslacht en gegeten moest worden in alle jaren dat ik dit gelezen heb heb ik nog nooit een lammetje gepakt en geslacht dit is een instructie die ik nog nooit eerder heb letterlijk heb uitgevoerd toch vier ik al vele jaren pesach tenminste Misschien wier ik het niet zozeer. Ik herdenk het des te meer. Lammetje heb ik nog nooit geslacht. Wat wel opvallend is, is dat de betekenis van de eerste drie feesten van Yahweh... ...min of meer al vervuld zijn. Pesach, daarna verbonden en ongezuurde broden. De uitstorting van de Heilige Geest is een vervulling van die, van die feest. En het christendom viert deze feesten nog steeds. Tenminste, ze vieren dan hun versie ervan. Namelijk paas en Pinksteren. Wij zeggen Pesach en Shavot. Maar de laatste vier dagen, die vieren ze dan juist helemaal niet. Daar willen ze niks mee te van doen hebben. Terwijl de betekenis van die laatste vier dagen juist nog wel in vervulling moet gaan. Dus ik zou zeggen, als je dan toch gaat kiezen welke feestdagen je dan wel of niet gaat vieren, vier je dan degene die nog een toekomstige vervulling te wachten staan. Maar goed, ik zou eigenlijk gewoon u aanraden om alle feesten te vieren. Want zo heeft God het toch zeker opgedragen. Dus de wet is zeker niet afgeschaft door Yeshua, maar je zou kunnen zeggen dat een deel van de wet in Messias verrijkt is. Of verscherpt, of iets completer geworden. Hoe dan ook, een lammetje slachten, nu voor dat heeft totaal geen zin. En doet misschien wel afbreuk aan het offer van Messias. Wat schreef David in zijn erop Ja, David schrijft, u wilt van mij geen offerdieren, in brandoffers schept u geen behagen. Nou, het offer dat God wel van ons wenst. schrijft David een stukje verderop. Het offer van God voor God is een gebroken geest. Een gebroken en een verbrijzeld hart zult u, o God, niet verachten. Binnenkort vieren we dus Pesach conform de instructie die Yahweh aan Mozes gaf. En die Pesach gaan we vieren op de veertiende dag van de eerste maand Nisan. Laten we die instructies gewoon eens rustig lezen in Exodus 12. Dan wil ik vandaag eens gaan kijken naar het hoe en waarom van Pesach. Waarom vieren we dat feest eigenlijk? En hoe moeten we het vieren? Die staat er nog niet op. Dus we gaan lezen Exodus 12. Vanaf vers 1. Ja, wij zitten tegen Mozes en de Aaron toen nog in Egypte. Voortaan moet deze maand, Kodesh, bij jullie de eerste maand van het jaar zijn. Zeg tegen de gehele gemeenschap van Israël op de tiende van deze maand. Moet elke familie een lam of een bokje uitkiezen. Elk gezin één. Gezinnen die te klein zijn om een heel dier te eten, nemen er samen met hun naaste buren een, rekening houden met het aantal personen en met wat ieder nodig heeft. Het mag het jong van een schaap zijn of het jong van een geit, als het maar een mannelijk dier van één jaar oud is zonder enig gebrek. Houd het apart tot de 14e van deze maand, die dag moet de voltallige gemeenschap van Israël de dieren in de avondschemer slachten. Dus zoals gezegd, deze instructie heb ik eigenlijk nooit opgepakt in mijn leven, maar er komt meer, er staat meer. Het bloed moeten jullie bij elk huis waarin een dier gegeten wordt aan de beide deurposten en aan de dove, bovendorpost strijken. Rooster het vlees en eet het nog diezelfde nacht met ongedesend brood en bittere kruiden. Het dier mag niet half gaar of gekookt worden gegeten. Maar uitsluitend geroosterd en in zijn geheel met kop, poten en ingewanden. Zorg dat je de volgende morgen niets meer van over is. Mocht er toch iets overblijven, dan moet je dat verbranden. Zo moeten jullie het eten met je gorrel om, je sandalen aan en je staf in de hand... In grote haast. Dit is een maaltijd ter leren van Yahweh, het beestig Ik zal die nacht rondgaan door Egypte en ik zal de allereerstgeborenen doden. En ik zal alle Egyptische goden van hun voetstuk stoten, want ik ben Yahweh. Maar jullie zal ik voorbij gaan, aan het bloed zal ik jullie huis herkennen. En door het merkteken zal de dodelijke plaag waarmee ik Egypte straf jullie niet treffen. De instructie aangaande het smeren van het bloed aan de deurposten en het eten van de maaltijd... Die avond was een eenmalige instructie. Pesach werd na dit jaar niet meer op deze wijze precies zo gevierd. En de reden waarom ik dat denk is omdat Yahweh die specifieke avond, de avond voordat de Israëlieten uit Egypte trokken, dat was de avond, de nacht dat Yahweh, dat zijn doodsengel, door het volk, door Egypte trok om daar de eerstelingen te slaan. Die specifieke avond. En dat bloed aan de deurposten, dat was een merkteken van... ...oké, okay, hier wonen Israëliten, ze hebben mijn instructie gevolgd. Hier ga ik aan voorbij. Pesach, dat is wat Pesach betekent, voorbij gaan. Dus deze instructie was enkel bedoeld... ...deze specifieke instructie voor de mensen die daar toen op dat moment... ...op een punt stonden om hun spullen te pakken en weg te wezen. Het slachten van het lammetje daarentegen... ...is een essentieel onderdeel gebleven van het Pesach. Dat is elk jaar nog gebeurd, want dat zag uit... Op de toekomst natuurlijk, op het toekomstige offer dat geslacht zou gaan worden. De Messias. Het principe dat die geldt ga ik toelichten aan een voorbeeld uit mijn eigen leven. Om wat kracht bij te zetten wat ik probeer uiteen te zetten. Het herdenken en het doen van. zijn twee verschillende dingen. Op 2 april 2006 ben ik met mijn vrouw in het huwelijk getreden. En op deze dag zijn Julie en ik een verbond aangegaan. En tijdens deze huwelijksceremonie hebben jullie en ik een aantal symbolische handelingen verricht. En we zijn elkaar, hebben elkaar trouw beloofd. Ten overstaan van ongeveer 100 getuigen die aanwezig waren. En aan het einde van deze ceremonie hebben we de ringen uitgewisseld. En het was een symbool, kan je zeggen, voor trouw of verbond. Dat was onze huwelijksdag. Dat was een eenmalige gebeurtenis. Maar wat doen we nu? Elk jaar op 2 april vieren jullie en ik onze huwelijksdag. Maar eigenlijk is dat niet zuiver. In het Engels zeg je anniversary. Dat is eigenlijk al beter. Want we herdenken namelijk het feit dat we een jaar geleden getrouwd zijn. Maar het is niet onze huwelijksdag. Onze huwelijksdag was eenmalig was toen. Dus anniversary zou een beter woord zijn dan je bijvoorbeeld huwelijksdag, zeg maar. Het is vandaag mijn huwelijksdag? Zeg, ga je getrouwd vandaag? Nee, klopt niet. Met verjaardagen is het trouwens het andersom. In Engels zeg je birthday en wij zeggen verjaardag. En dan hebben de Engels het weer fout. Want uh, als ik sommige mensen moet geloven, dan zijn ze al 80 keer geboren in hun leven. Maar dat kan niet. Je hebt, je hebt maar één geboortedag. Dus uh, wij zeggen het in Nederlands wel goed. Verjaardag. Dat is de dag dat je verjaart. Dat, dat, dat, dat is correct. Dus uh, elk jaar vieren Judy en ik niet onze huwelijksdag. Maar we herdenken de dag dat we elkaar eeuwgetrouw gezworen hebben. En als ik dat niet zou doen, dan zou ik al tien keer viert geweest zijn. Want ik kan niet elk jaar voor honderd mensen een maaltijd regelen. Dat kost het wel geld. Dus het gaat om het herinneren. Die dag gaat om het herinneren. En dat is de clue van de Peesdag. En dat lezen we in het volgende vers. Die dag, hè, daar gaat het om. Die dag moet voortaan een gedenkdag zijn. Die je moet vieren als een feest ter ere van Yahweh. Dit voorschrift blijft voor altijd van kracht. Alle komende generaties moeten die vieren. Dus de nadruk van peestdag ligt niet zozeer bij het uitvoeren van, maar juist in het herdenken aan. Het herdenken aan het feit dat in die avond de engel des doods de eerstelingen van de Egyptenaren sloeg, maar aan de deuren van de Israëlieten voorbij ging. En dat is het voorschrift dat Java ons geeft in Leviticus 23. Gebaseerd op de gebeurtenissen uit Exodus 12 die we net gelezen hebben. Dus op deze manier wordt het herdacht. Daarom werd het bloed ook niet meer aan de deur gesmeerd. Maar er werd nog wel het lammetje geslacht. Omdat dat nog een betekenis had die nog niet vervuld was. Dat zag namelijk vooruit op het offer van Messias, zoals ik net al zei. Daarom werd het lammetje dus altijd nog geslacht. En daarom ook hoeven wij vandaag de dag dat lam niet meer te slachten. Yeshua, ons Beestdaglam, is geslacht. En met de vervulling van de betekenis van een bepaalde ceremonie, vervalt ook de noodzaak tot het vieren van deze ceremonie. Dus met de vervulling van de betekenis van een bepaalde ceremonie vervalt de noodzaak tot het vieren van deze ceremonie. Net zoals bij mijn huwelijk. We gaan niet weer die ringen uitwisselen. Dat hebben we één keer gedaan. Dat heeft geen zin meer. Het herdenken die dag. Daar gaat het om. Het denken van het peesdag. We gaan een sproontje maken naar het Nieuwe Testament. Naar de laatste avond natuurlijk van Messias. We lezen Lucas 22. Toen het zover was ging hij samen met de apostelen aanleggen voor de maaltijd. Hij zei tegen hen, ik heb er hevig naar verlangd dit peestdagmaal met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. Want ik zeg jullie, ik zal geen peestdagmaal meer eten voordat zijn vervulling heeft gevonden in het Koninkrijk van God. Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en zei, neem deze beker en geef hem aan elkaar door. Want ik zeg jullie, vanaf nu zal ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok tot het Koninkrijk van God gekomen is. En hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het en zei: Dit is mijn lichaam dat jullie gegeven wordt. Doe dit telkens opnieuw om mij te. En dan komt hij gedenken. Dat is de clue. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en zei: Ik zeg jullie vanaf nu zal ik niet meer drinken van de vrucht van de wijze tot Koninkrijk, dat hebben we gelezen. Vers 20. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en zei: Deze beker die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond. Dat door mijn bloed gesloten wordt. En dat is de wijze waarop we tegenwoordig het Pesach herdenken. Door te drinken van de wijn en het eten van het brood. Wat symbool staat natuurlijk voor het lichaam van de Messias en het bloed dat daaruit gevloeid is. Dat bloed dat verzoening brengt en vergeving van zonde mogelijk maakt. Dus over de jaren heen is de ceremonie van het Pesach gewijzigd. Aangepast. Vervuld. compleet gemaakt. Aangevuld. Dus Yeshua introduceerde nieuwe symbolen. Brood en wijn als een mechanisme om te herdenken, want dat herdenken, dat was de clue van het Pesach. Daartoe introduceerde Yeshua ook brood en wijn omdat het geen zin meer had om dat lammetje nog te slachten, maar toch wilde Yeshua wat meegeven waar je iets aan kan herdenken, iets dan spaars dat we soort nodig hebben. Dus dat is de instructie van Yeshua aangaande het Pesach. En Paulus schrijft er ook wat over. Over deze laatste avondmaal. En nu is Paulus bezig, hij zegt nu ik toch wat aanwijzingen geef... want hij was niet zo tevreden over de gang van zaken in Korinthe zoals u weet. Ik kan u niet prijzen om uw samenkomsten, die doen namelijk meer goed dan kwaad. Meer kwaad dan goed. Om te beginnen, ik hoor dat u bij uw samenkomst in de gemeente partijen vormt. En tot op zekere hoogte geloof ik dat nog ook. Het is onvermijdelijk dat de partijvorming onder u is... zodat duidelijk wordt wie van u betrouwbaar is. Vers 20. Alleen, u komt niet samen om de maat van de Heer te vieren... Van wat u hebt meegebracht, eet u alleen zelf. Zodat de een honger heeft en de ander dronken is. Hebt u soms geen eigen huis waar u kunt eten of drinken? Of vraagt u de gemeente van God en wilt u de armen onder u vernederen? Wat moet ik hierover zeggen? Moet ik u soms prijzen? Maar dat doe ik in geen geval, zegt Paulus. Want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Yeshua werd uitgeleverd, nam mij een brood. Sprak het dankgebed uit...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 En daarom maakt ook iemand die op onwaardige wijze van het brood eet en uit de beker van de Heer drinkt zich schuldig tegenover het lichaam en het bloed van de Heer. Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij deelneemt aan deze maaltijd, aan de brood en aan de wijn. Want wie eet en drinkt, maar niet beseft dat het gaat om het lichaam van de Heer, roept zijn veroordeling over zichzelf af. Dat zijn hele zware woorden van Paulus en dat is een hele belangrijke instructie voor ons... De gemeente in Korinthe had grootste problemen. We weten van een aantal gevallen, uh, volgens mij was het een bepaalde vorm van incest of in ieder geval onreine zaken gebeurden in die gemeente. En Paulus spreekt ze daarop aan van jongens, dat moet zo niet. Vergeet niet dat we het lichaam van Messias proberen te vertegenwoordigen hier op deze aarde. En hij gebruikt dit incident in Korinthe als een bruggetje naar een instructie voor Pesach, Voor de maaltijd. Hoe je daar een deel moet nemen. En Paulus zegt, je moet je van tevoren toetsen. Of in de oude vertalingen staat het woord beproeven. Voordat je deelneemt aan de maaltijd. Dus je moet rein zijn. Dat is wat Paulus op aandringt. Dat we rein zijn. En ik denk ook, of ik denk misschien ook... dat dat de reden is waarom... een van de redenen is waarom Yeshua zijn discipelen ook die avond de instructie geeft... Om, of eh, niet de instructie geeft, het voorbeeld geeft... om de voeten te wassen. Aan de ene kant is dat symboliek voor het feit... zoals we net gehoord hebben... dat je jezelf nederig moet opstellen... Aan de andere kant duidt het ook op reinheid. En dat is ook wat Paulus zegt. We moeten rein zijn als we deelnemen aan de maaltijd. We moeten onszelf toetsen en onderzoeken. Johannes 13. Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had intussen Judas, de zoon van Simon Escariot, ertoe aangezet Jezus te verraden. Yeshua, die wist dat de vader hem alle macht had gegeven, dat hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan. Heen zou gaan, staat in de Statenvertaling, stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met het doek die hij omgeslagen had. Toen hij bij Simon Peters kwam, zei hij, zei deze, u wilt ook niet mijn voeten wassen, heer? Nee, daar kan ik me iets bij voorstellen, in eerste instantie. Maar Yeshua antwoordde, wat ik doe, begrijp je nu nog niet, maar later zul je het wel begrijpen. Oh nee, zei Peters, mijn voeten zult u niet wassen, blijf er vanaf, nooit. Maar toen zei Yeshua, als ik ze niet meer wassen, kun je niet bij me horen. Toen antwoordde hij, heer dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. Maar Yeshua zei, het is genoeg. Wie gebaat heeft, het alleen om maar zijn voeten te wassen, want hij is al helemaal rein. Jullie zijn dus rein, maar niet allemaal. Dus Yeshua waste hier de voeten van de discipelen, met name om dat begrip van reinheid over te brengen. En dan gaat het natuurlijk niet zozeer om dat je fysiek rein bent, hoewel het natuurlijk ook een vereiste was... Maar de onderliggende boodschap is natuurlijk dat we geestelijk rein dienen te zijn. En dat is wat Paulus ook in zijn instructie meegeeft. We moeten onszelf toetsen en onderzoeken. We moeten onszelf beproeven voordat we deelnemen aan de maaltijd. En dat is wat we ook nu doen in deze periode waarin we aan het voorbereiden zijn. Zoals we gehoord hebben, we zijn al bezig met die kruimels op te zoeken en uit ons leven weg te doen. Het gaat misschien niet zozeer om die kruimels. Het gaat met name om de kruimels in ons denken. De zonde in ons denken. En en dat is juist als we die kruimels weghalen, een goed moment om over na te denken. Dus daarom is het een goede tool om jezelf te onderzoeken. Het wegdoen van die kruimels van het gist uit je leven. Dus dat is wat we doen voordat we deelnemen aan de maaltijd. Dus voordat we deelnemen aan de maaltijd, dienen we onszelf dus recht in de ogen te kijken en zeggen van... Ben ik rein? Hoe ver sta ik ervoor? Ben ik op de weg naar... ...verbetering ben ik op weg naar het koninkrijk. Vaak hoor ik mensen zeggen... ...ik ben bekeerd. Of ik hoor mensen zeggen... ...sinds mijn bekering... ...maar ik durf te stellen... ...bekering is geen momentopname. Het is een levenslang proces. En dat proces begint... ...bij de erkenning dat... ...God je schepper is. Twee, dat we gezondigd hebben... ...en drie, dat we daarmee... ...de heerlijkheid Gods derven... En daar begint het mee, met de erkenning dat God je schepper is. En daarmee begint dat proces van bekering ook. En dat proces van bekering is eigenlijk je levenswandel naar het koninkrijk. En vlak voor Peesdag is dat zo mooi om daarover na te denken. Want Peesdag staat voor een nieuw begin, nieuw seizoen, nieuwe kans, nieuw leven. Maar dan zonder zonde, op weg naar het koninkrijk. Wat ik de rest van deze presentatie wil doen, ik wil kijken naar het voorbeeld van een persoon uit de Bijbel, relatief onbekend, bekende naam, maar zijn leven focussen we soms wat minder op. En we gaan kijken naar zijn proces van bekering, wat hij heeft meegemaakt en de impact die de bekering van hem gehad heeft op zijn naaste. We gaan kijken naar het verhaal van de zonen van Jacob. Dat is natuurlijk een heel bekend verhaal, maar we gaan er op een bepaalde invalshoek naar kijken. Dan lezen we daartoe Genesis 37. Zijn broers zagen hem al van ver aankomen. Nog voordat hij hen bereikt had, hadden ze een plan beraamd om hem te doden. Dat praat natuurlijk over Jozef. Kijk daar eens zeiden ze tegen elkaar. Daar komt die meeste dromen aan. Dit is onze kans. Laten we hem vermoorden. En hem ergens in een put gooien. We zeggen dan gewoon dat een roofdier is verslonden. En dan zullen we wel eens zien wat er van zijn dromen uitkomt. Dus de broers die beraamen hier gezamenlijk het plan om Jozef uit de weg te ruimen. Het was een plan om vervolgens hem ook met voorbedachte raden deze leugen te presenteren aan hun vader. Daar hadden ze allemaal over nagedacht. En dan kan je je afvragen hoe vol moet je dan wel niet van jaloezie en haat zitten dat je bereid bent om je eigen vlees en bloed om te willen brengen. En het was niet eens de gedachte van één individu. Het lijkt erop dat ze er allemaal min of meer deze gedachten hadden. Het was een collectieve gedachte, maar Ruben krijgt spijt. Toen Ruben dat hoorde, wilde hij proberen Jozef te redden. Nee, laten we hem niet om het leven brengen, zei hij. Er mag geen bloed vloeien. Ruben was de oudste. Gooi hem hier in die put en in deze verlaten streek, maar breng hem niet om. Zo wilde hij Jozef uit hun handen redden en hem ongedeerd naar zijn vader terug laten gaan. Zodra Jozef bij zijn broers was gekomen, trokken zij hem zijn bovenkleed uit, dat mooie veelkleurige gewaad, gooide hem in de put. De put was leeg en er stond geen water in. Dan gaat het verder. Daarna gingen ze zitten en eten. Opeens zagen ze een karavaan naderen. Het waren Ismaëlieten die uit de richting van Gilead kwamen op weg naar Egypte. De kamelen waren beladen met gom, balsem en sistershars. En toen zei Judah tegen zijn broers, wat hebben we eraan om onze broer te vermoorden? Dan moeten we ook de sporen weer uitzien te wissen. Laten we hem aan die Ismaëlieten verkopen in plaats van hem om te brengen. Hij is tenslotte onze broer, ons eigen vlees en bloed. En de andere stemden hiermee in. We zien hier dat de twee broers een prominente rol spelen. Aan de ene kant is er Ruben. Die heeft het idee, nou laten we toch zijn leven maar uh, besparen. Maar hij had eigenlijk niet de ruggengraat om het voor elkaar te krijgen. Terwijl hij wel de oudste was van zijn broers. En aan de andere kant zien we Juda die op het listige plan komt om hem te niet te vermoorden, want dan moet hij ook die rommel opruimen. Daar had hij dus geen zin in. Dus we zeggen: We verkopen hem aan die islamieten die daar net langskomen. En op deze manier krijgen we ook nog wat centjes ervoor. Hij werd er dus nog eens een keer beter van. ook. Verrijking. En dat verkoopt hij dan aan de rest van zijn broers onder het mom van: Ja, laten we hem toch maar niet vermoorden, want hij is onze broer. Dat is dus een hele andere agenda. Een afschuwelijke houding eigenlijk van Juda. Hij springt er toch al uit tussen zijn broers. In een negatieve zin. Dus ik. Ik zou willen zeggen dat op dit moment, dat Juda deze beslissing maakt... ...je kan spreken van een onbekeerde houding. Met het gevolg diepe, diepe ellende. Als dus we over nadenken wat de impact geweest is van deze houding van Juda op zijn directe omgeving. Wat er met Jozef is gebeurd. Nou dat spreekt natuurlijk voor zich. Als je je kunt voorstellen, Jozef die was op zoek naar zijn broers. kreeg die opdracht van zijn vader om zijn broers te vinden... Ja, ze staan daar in sigem zei ze, in de hoeden. Nou, misschien een paar dagen gezocht voordat hij er helemaal was. En toen hij ze zag, ik kan me helemaal voorstellen, hij heeft ze gevonden, hij rent van vreugde naar ze toe, hij ziet zijn broers. Om vervolgens voor hem, volledig onverwacht, toegetakeld te worden, zijn kleed werd afgenomen en hij werd in de put gegooid. In goed vertrouwen loopt hij naar zijn broers toe en binnen no time eindigt hij in die put. Wat zou door zijn, gedachte, door zijn hoofd heen gegaan zijn? Want hij geschreeuwd heeft en geschreven: Jongens, laat me eruit, laat me eruit. Wat, wat is dit voor een streek? Dat verwacht je niet van je broers. Maar nadat hij een paar uur in die put gezeten heeft, komt hij er wel achter dat het waarschijnlijk toch ze niet meer voor hem komen. Maar toch opeens. Hij zit in die put en hij hoort voetstappen. Dichterbij komen hij Zegt: Dat is mijn kans, ik word gered. En hij hoorde ook stemmen. En hij dacht: van Hé, hey, dat zijn de stemmen van mijn broers. Misschien komen ze ze me toch uithalen. Nou, dat klopt. Ze komen hem ernaar uit te halen. Ze gooien een touw in die put. Jozef klimt eruit, ziet zijn broers en ziet ook de islamalitische kooplui. En dan gaat er iets door zijn hoofd En Dan realiseert hij zich ineens dat hij verkocht gaat worden. Hij realiseert zich ineens dat zijn broers hem eigenlijk gigantisch haten. Hij realiseert zich dat hij zijn vader nooit meer terug zal zien. Hij realiseert zich ook dat zijn vader zal sterven van verdriet. Want Jozef was het enige lichtpuntje nog in zijn leven van Jacob. Maar hij blijft met één vraag zitten en hij wat hij niet realiseert. Wie van de broers zou het, wiens idee zou het geweest zijn? Hij zou het niet geweten hebben. Wat een impact op het leven van Jozef. Maar we denken van de impact op vader Jacob. Misschien wel erger. Toen slachten ze een bokje, pakte Jozefs veelkleurig gewaad en dompelde dat in het bloed. Daarna lieten ze het naar hun vader brengen met de boodschap. Dit hebben we gevonden. Kijk eens goed. Is dat niet het kleed van uw zoon? Jacob herkende net en riep uit het kleed van mijn zoon. Hij moet verslonden zijn door een roofdier. Hij is verscheurd. Jozef is verscheurd. Dus de, de broers lieten de vader zelf de conclusie trekken wat er gebeurd is. Jacob scheurde zijn kleren, deed een rouwkleed om en rouwde over zijn zoon dagenlang. Al zijn zoon en dochters deden hun best om hem te troosten, maar hij wilde niet getroost worden en zei, Ik zal een rouw dragen totdat ik naar mijn zoon in het dodenrijk afdaal. Zo treurde Jacob om zijn zoon. Ik denk dat er maar weinig mensen zijn in de Bijbel wiens leven zo'n tragedie is geweest als dat van Jacob. Het is allemaal begonnen met het bedrog van zijn vader en zijn broer. Dat heeft hij natuurlijk als hij zelf debetaan geweest. Vervolgens wordt hij daar een menigvoud voor teruggepakt. Bij zijn oom Laban met name, die hem de verkeerde vrouw meegeeft met alle ellende van die. Hij trouwt de verkeerde vrouw feitelijk. En de ellende die daarmee samengaat, je kunt je voorstellen, Lea was verdrietig omdat Jacob maar niet van hem hield. En Rachel was verdrietig omdat zij hem maar geen kinderen kon geven. Dus zet Lea of je, Rachel zijn bijvrouw in. En wat ontstaat is een wetloop. Geen wapenwetloop maar een kinderwetloop. Kijken wie hem de meeste kinderen kon geven. Wie ik op het liefste zou willen hebben tussen de twee vrouwen. Het was een afschuwelijke rivaliteit in dat gezin. Maar goed Rachel uiteindelijk geeft Jacob toch die zoon waar hij zo lang op wachtte. Die zoon Jozef. En vervolgens nog een tweede dracht eraan. Maar gelijk op dat moment sterft Rachel tijdens het baren, na het baren. En blijft eigenlijk het enige in het leven van Jacob over waar hij gek op was. Jozef. En nu hij dit bericht hoort, heeft Jacob geen zin meer om verder te leven. Hij wilde zich niet meer laten troosten. Hij kon zich niet meer laten troosten. Hij wilde niet meer getroost worden. En toen was Benjamin was er ook nog, maar Jozef was natuurlijk de zoon was zijn oogappel. De impact op de broers zelf. Ik weet niet hoe groot het draagvlak was voor Juda, voor de beslissing, om de broer te verkopen in plaats van te vermoorden. Er zal geen 100% consensus geweest zijn. Ruben was al een tegenstander, want hij wilde het leven sparen. Dus er zal oneenigheid geweest zijn over deze beslissing. Maar toch moest Juda ervoor zorgen dat op dat moment dat de broers een pact sloten, dat niemand dit hele grote geheim zou spillen. ...deze informatie door zou geven aan iemand anders. Dus ze moesten dat geheim bewaren. Ze moesten liegen tegen hun vader... ...in de toekomende periode. Dus daarom ook die boodschap... ...naar hun vader. Ze moesten dat liegen. Kijk, dit hebben we gevonden. Kijk, eens goed? Is dit niet het kleed van uw zoon? Jacob herkende het. Het is het kleed van mijn zoon. Hij moet verslonden zijn door een roofdier. Hij is verscheurd. Dus De broers hebben met volbedachte raden... ...een leugen gefabriceerd voor hun vader en ze waren nog te laf om zelf die boodschap te brengen ze lieten dat door een boodschap te doen en hij liet ze lieten jacob zelf de conclusie trekken dus ze hebben niet eens gezegd dit en dit is met die zoon Ze zeg je dit is je kleed dus trek je eigen conclusies maar Op deze manier hoeft ze misschien niet te liegen maar het was een laffe laffe daad je hebt natuurlijk de periode van zeven jaar overvloed en daarna de hongersnood die is begonnen dus ik weet niet hoe lang. Maar al deze tijd, al deze periode. hebben de broers met die hele zware last rondgelopen. Van we hebben gelogen tegen onze vader. En ik weet niet hoe dat dan uitgepakt is. maar als je dan aan tafel zit met z'n allen. en je ziet ineens dat vader Jacob wegloopt. Tranen over zijn gezicht. als hij ineens weer aan Jozef denkt, zijn geliefde zoon. en dan kijken die broers elkaar aan van: jongens, moeten we misschien toch maar vertellen wat er gebeurd is? Dat hij toch nog leeft? Nee, we hebben het gezworen, we hebben een eed. Een van Sigem. Daar hebben we gezworen. Dit mag nooit iemand weten. Hoe kan je zo'n geheim zo lang met je meedragen? Moet je toch een keer openbreken. Allemaal vanwege deze beslissing van Juda om Jozef te verkopen aan Egypte. En in zekere zin, als je verkocht wordt aan Egypte als slaaf, ben je zo goed als dood. Misschien ben je dood wel beter af dan levend. Goed. Waarom noem ik dit? Waarom noem ik deze geschiedenis van Juda? De zoon Juda. Tot dusver hebben we gezien dat het Pesach een herdenkingsfeest is. Yeshua heeft de symbolen van brood en wijn geïntroduceerd, zodat wij zijn gestorven lichaam kunnen herdenken. Voordat de maaltijd plaatsvond, waste Yeshua de voeten van zijn discipelen om ze te reinigen. De boodschap is daarom ook dat reinigen. Daarom zegt Paulus ook, onderzoek jezelf. Dat moeten wij ook doen. We moeten kijken in hoeverre zijn wij in het proces van bekering. Hoe hoeverre zijn we op weg naar het koninkrijk. Het is een levenslang proces. En dat was het dus ook voor Juda. Na zijn grote, grote fout, waarin hij zijn broertje verkocht heeft aan Egypte, zien we dat zijn leven verandert. Het volgende hoofdstuk is hoofdstuk 38. Dat gaan we niet lezen. Dat is een heel apart hoofdstuk. Dat is het hoofdstuk waar de zonen van Juda sterven, nadat ze trouwen met een bepaalde dame. En dan volgens de regels van de zwaargeplicht moest dan de vrouw overgedragen worden aan de andere zoon. Want ze had nog geen nageslag verwerkt. Nou, die andere zoon stierf ook. Juda had nog een zoon en zei, van, ja wacht even, als ik deze vrouw ook aan mijn derde zoon geef, dan sterft hij mogelijk ook. Dat is, het, dat is het verhaal wat er in Genesis 38 staat. En door samenloop van omstandigheden of de onzichtbare hand van Yahweh... ...gebeurt het op een gegeven moment dat Juda gemeenschap heeft met zijn schoondochter hij is er niet van bewust als hij een vrouw langs de kant ziet staan die haar diensten aanbiedt hij heeft gemeenschap met haar en komt er later achter hè, via via als je het verhaal wilt lezen dan moet u geen 38 lezen Daar staat het namelijk in dat te maken met een onderpand dat zij nog in bezit had en wat gebeurt er dan uiteindelijk het wordt jullie daar duidelijk wat er gebeurd is Genesis 38 vers 26. Judah herkende ze, dat is dus zijn schoondochter. En zij, zij is onschuldig, maar ik niet. Want ik heb haar niet aan mijn zoon Selah gegeven. En hij had daarna ook geen gemeenschap meer met haar. Dus we zien hier dat Judah spijt heeft van wat hij gedaan heeft. Ik denk daarmee is het proces van bekering begonnen. Dat begint namelijk met de erkenning van schuld. We zien een ontwikkeling in het leven van Juda. En deze ontwikkeling, die gaat door. Hij is, hij is er nog niet. We zien een positieve ontwikkeling en hij ontwikkelt zich verder positief. We kennen het verhaal natuurlijk. De broers trekken uiteindelijk naar, er is geen eten, of naar Egypte. Er is geen eten meer in Canaan. Ze kopen brood van hun broers. Ze weten niet dat het natuurlijk dat het Jozef is. Maar Jozef zegt wel, oké, okay, als jullie de volgende keer naar terugkomen... ...dan wil ik jullie jongste broer Benjamin ook zien... ...want anders verkoop ik dus gewoon geen brood meer aan jullie... Want hij wist wel dat hun vader, Jacob, Benjamin niet meer wilde laten gaan. Want dat was zijn aller, allerlaatste lichtpuntje wat hij nog had in zijn leven. Dus de broers moesten hun vader overtuigen om Benjamin toch maar mee te gaan. Om de tweede keer naar Egypte te gaan. Om graan te kopen. Maar Jeroen moest wel eerst zijn vader overtuigen. En hij zei, geef de jongen nu maar aan mij mee. Je praat dan over Benjamin, want de vader wil hem niet laten gaan. Maar kunnen we vertrekken en hoeft niemand van ons om te komen. Wij niet, u niet, onze kinderen niet. Ik wil persoonlijk borg voor hem staan. U mag mij verantwoordelijk voor hem stellen. Als ik hem hier niet veilig bij u terugbreng, mag u dat mijn leven lang aanrekenen. Judah weet natuurlijk hoe gesteld Jacob is op Benjamin. Juist des te meer omdat hij, Jozef, min of meer dood verklaard heeft. Judah voelt zich duidelijk schuldig voor wat er gebeurd is. En met dat schuldbesef weet je dat je op het pad van bekering zit. Dat je op weg bent naar het koninkrijk. Daar begint het mee. Daarom zegt David ook in zijn boetepsalm nadat hij in de, mis, in de fout gegaan is, zegt hij. Wees mij genadig, God, in uw trouw. U bent vol erbarmen. Doe mijn daden niet. Was mij schoon van alle schuld. Hij bekent hier schuld. Hij heeft iets fout gedaan. Dat is het proces. Het begin van het proces van bekering. Erkenning van schuld. Nou, de broers keren terug naar Egypte. Met Benjamin dit keer. En alles lijkt goed te gaan. U kent vrouw natuurlijk heel goed. Ze liggen aan voor de maaltijd. Ja, raar hoe dat ineens die, die verhouding ineens zo anders is. Moeten de broers gedacht hebben. Alles gaat goed. totdat ze Op het moment van om weg te gaan. Ze zijn een stukje onderweg. Worden ingehaald door de mannen van Jozef. En ze zeggen van, er is een beker gestolen bij onze meester. En het zit in een van jullie tassen. Nou, dat kunnen ze niet geloven. Maar ze onderzoeken dus de tassen. Uiteindelijk eindigen ze bij Benjamin. Ze komen erachter dat die beker inderdaad in zijn tas zit. Nou, wat zouden die broers toen gedacht hebben? Ze moesten misschien wel geweten hebben. Er is sprake van opzet. Benjamin is de onschuld zelf. Dat zou hij nooit gedaan hebben. Het risico was te groot. Die broers zouden toch moeten weten. Er is hier iets aan de hand. Dit kan haast niet. Maar het was voor Jozef de optimale toets om te zien of de broers op dat naar het koninkrijk zaten. Of zij in dat proces van bekering zaten. Hij wilde zien hoe ver ze waren. We zagen al dat Judas schuldgevoelens had naar zijn vader. Maar was het voldoende? Was het voor Jozef voldoende? En dat is het laatste stuk wat ik met u wil gaan lezen. Dat is een lang stuk uit Genesis 44. Daarin zien we de clue en min of meer ook de conclusie voor dit verhaal. Dus we gaan een flink stuk lezen uit Genesis 44. Want de broers kwamen terug naar Jozef. Ze kwamen weer in het paleis, hij was daar nog en ze vielen voor hem op hun knieën. Wat hebben jullie gedaan, verweet Jozef hun? Beseften jullie niet dat een man als ik kan zien wat voor anderen verborgen is? Juda antwoordde. Wat kunnen wij hierop antwoorden, heer? Hoe kunnen we ons vrijpleiten? God heeft de misdaad van uw dienaren aan het licht gebracht. Wij zijn bereid om uw slaaf te worden, mijn heer. Niet alleen degene bij wie de beker is gevonden, maar wij allemaal. Maar Jozef zei, geen denken aan, degene bij wie de beker is aangetroffen, wordt mijn slaaf. Dat is natuurlijk allemaal zijn plan. Maar de rest van jullie kan in vrede naar zijn vader terugreizen. En nu zien we Judah, komt op het toneel. Juda deed een stap naar voren en zei, neem maar niet kwalijk heer. U bent als de faro, maar sta uw dienaar alsjeblieft toe iets te zeggen, zonder dat u in boede ontsteekt. U vroeg ons eer of wij nog een vader of een oude broer of een broer hadden. En daarom vertelden wij u dat we nog een oude vader hadden en een jonge broer die, en een broer die nog jong is. Hij werd geboren toen onze vader al oud was. Zijn broer is gestorven, praten over Jozef... en hij is van de kinderen van zijn moeder als enige overgebleven. Zijn vader houdt daarom veel van hem. U zei ons toen, heer, dat we hem bij u moeten brengen... omdat u hem graag wilde zien. Wij zeiden toen tegen u, heer... het is uitgesloten dat de jongen bij zijn vader weggaat... want als hij hem verlaat, betekent dat de, de dood van zijn vader. Maar u zei tegen uw dienaren, als jullie jongste broer niet meekomt, wil ik jullie hier niet opnieuw zien. Weer thuis bij mijn vader vertelden we wat u had gezegd, heer. En toen onze vader ons vroeg om hierheen terug te gaan, om weer wat voedsel te kopen, zeiden wij, dat is onmogelijk. Alleen als onze jongste broer Benjamin meegaat, kunnen we de tocht ondernemen. Want we mogen die man niet onder ogen komen, tenzij we onze broer bij ons... Maar mijn vader zei, zoals jullie weten heeft mijn vrouw maar twee zonen gebaard. En dan stort hij zijn hart uit. De ene ging bij mij weg en is vast en zeker verscheurd. En ik heb hem tot nu toe niet teruggezien. Als jullie nu ook de ander bij me weghalen en er overkomt hem iets, dan zou ik, die al zo oud ben, door jullie schuld van herende in de eruit komen. Dus, heer, als ik bij mijn vader terugkom zonder die jongen, aan wie hij zo verknocht is, dan kan het niet anders of hij sterft, wanneer hij ziet dat de jongen er niet is. Door het verdriet dat wij hem daarmee zouden aandoen, zou onze vader in het eruit komen. Ik heb me bij mijn vader borg gesteld voor de jongen. Ik heb hem gezegd dat hij niet, dat hij het mij mijn leven lang mag aanrekenen als ik die jongen niet terugbreng. Daarom staat u toe, meneer, dat ik als slaaf bij u blijf in de plaats van de jongen... en dat hij met zijn broers terugreist. Hoe zou ik immers zonder die jongen naar mijn vader kunnen teruggaan? Ik zou het verdriet dat ik mijn vader daarmee aan zit doen niet kunnen aanzien. Hoe verhoudt deze houding van Juda ten opzichte van het moment... dat hij zijn broer verkocht aan de slavenhandelaren? Toen vond Juda het geld wel waard om zijn broer te verkopen. En nu, een x aantal jaren later, neemt Juda een groot risico door spreektijd te vragen van de onderkoning van Egypte. Dat had hem zijn leven kunnen kosten. Maar hij stapt naar voren. Hij bekent schuld aan Jozef. En hij vraagt of hij in plaats van Benjamin achter mag blijven als slaaf. Benjamin moest achterblijven omdat daar de beker gevonden was. Maar Jude zegt, laat mij toch in zijn plaats slaaf worden. Want ik sta persoonlijk borg voor hem bij mijn vader. En in zekere zin vraagt Juda aan Jozef, mag ik sterven in plaats van Benjamin? Laat mij hier maar achter. Wat een verandering. Wat een ontwikkeling. Dat schuldbesef. Daarmee is dat begonnen. Hij herkent, ik zat fout. En daarmee ontwikkelt hij zich en hij is bezig in die ontwikkeling. Maar waar eindigt het mee? Tot hoever gaat het? Als het überhaupt al eindigt, dat proces van bekering. Waar eindigt het mee? Nou, wat zegt de uitlegger van de wet daarover? Hij zegt, er is geen grotere liefde dan je, lief, dan je leven te geven voor je vrienden. En dat is precies wat Judah bereid is om te doen. Hij wil zijn leven geven voor zijn vrienden, voor zijn broer in dit geval, en voor zijn vader. Dus, goed, we hebben gezien. We gaan binnenkort Pesach vieren. En met dat Pesach hebben we gezien dat het lammetje slachten, dat, dat niet zoveel zin meer heeft. Maar dat we het juist des te meer moeten gedenken. Het is namelijk een herdenkingsfeest. Dat is ook de instructie uit Exodus 12. Herdenk deze dag. Israël herdacht hoe de Engel des Doods de Eerstgeborenen in Egypte geslagen heeft. Terwijl hij het volk Israël spaarde, dankzij het bloed aan de deurposten. Maar met de vervulling van deze symboliek, deze betekenis, is ook die noodzaak vervallen tot het uitvoeren van deze ceremonie. Ja, wij zouden niet meer langskomen om te, te, te slaan. Dus daarom hebben ze ook niet meer na, dat ene, na die eerste Pesach, hebben ze ook niet meer de bloed aan de deurposten gestreken. Het deden is nog wel. Het Pesachlam was naam nog niet geslacht. Het keek nog altijd uit naar het Messias, die zou geslacht en geofferd worden. Maar de instructie is gebleven dat wij Pesach dienen te gedenken dat is de instructie uit Exodus 12 en als we deelnemen volgende week aan deze maaltijd dan is dat precies hetgeen wat we doen we denken de uittocht, maar we denken evengoed het lichaam van Messie als dat gestorven is voor onze zonde en die zonden die kunnen vergeven worden doordat wij bekering tonen omdat wij op weg zijn naar het koninkrijk ik heb dat proces van bekering en het belang van bekering proberen aan te tonen het belang daarvan door te kijken naar het leven van juda we hebben gezien hoe hij van een, ja, een arrogante, egoïstische, haatdragend persoon uiteindelijk zich ontwikkeld heeft tot iemand die bereid is om te sterven voor zijn naaste. Ik denk dat dat het ultieme voorbeeld is van het succesvol afleggen van het proces van bekering richting het koninkrijk. Het culmineert in wat Yeshua zegt, de allergrootste vorm van liefde. Dat je je leven vrijwillig neerlegt voor je naaste. En Yeshua kan het weten, want hij heeft dat dus gedaan. Daarom zeg ik, laten we God de Vader danken voor zijn Zoon Yeshua HaMashiach.